Jobboot met het NOS-journaal. Voor het eerst is een transgender aangenomen voor een baan in het Witte Huis. Activisten voor gelijke behandeling van transgenders, homo's en lesbiennes... in de Verenigde Staten zijn blij met de benoeming. Volgens hen wil president Obama dat zijn medewerkers... een afspiegeling zijn van de Amerikaanse bevolking. Transgender-Amerikanen horen daar ook bij, zegt een vooraanstaande activiste. Een man in het Drentse Zuidwolde, die tien jaar gevangen zat in de Verenigde Staten... is terug in Nederland. De 40-jarige Edward Kleine is vervroegd vrijgelaten... De Drentse commissaris van de koning Tichelaar zette zich daarvoor actief in. Kleine reed in 2005 onder invloed van alcohol een voetganger dood in Alabama. Hij kreeg een celstraf van 30 jaar opgelegd. Het lichaam dat zondag werd gevonden in de Utrechtse wijk Overvecht is van de vermiste Dominicaanse vrouw. Ze was sinds 31 juli spoorloos. Sexy heeft uitgewezen dat de vrouw van 45 door geweld om het leven is gekomen. Haar ex-man werd kort na haar vermissing aangehouden. Hij wordt donderdag voorgeleid. De VVD, Tweede Kamerfractie, stemt in met het steunpakket voor Griekenland. De fractie heeft er de hele middag over vergaderd. Volgens Kamerlid Harbers lag de beslissing de partij zwaar op de maag, want de VVD heeft twijfels of het pakket echt zal werken. Morgen houdt de Tweede Kamer een debat over de kwestie. Voor het debat van morgen onderbreekt de Kamer het zomerreces. De PVV heeft al een motie van wantrouwen aangekondigd. De marine van Indonesië heeft 37 vissersschepen opgeblazen en tot zinken gebracht. Het zijn boten van illegale vissers uit onder meer Papua-Nieuw-Guinea en Thailand. De bemanning is aangehouden en hun vangst in beslag genomen. De Indonesische autoriteiten controleren streng op diefstal van vis uit hun wateren. Jaarlijks loopt het land miljoenen euro's aan inkomsten mis. Bovendien brengen de vissers schade toe aan het milieu. Vooral zeldzame koraalriffen lijden onder de illegale visvangst. Het weer in het noorden en westen nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Morgen geregeld zon. In het westen kans op een bui. Het wordt 21 graden. Vanaf donderdag zonnig. En ook hogere temperaturen. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen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 voor, de, voor, de, voor degenen die er veel kwamen, noemden ze dat ja. zaden. Maar goed, ah, ja. ik, ik vond dat alles een ja. rare naam. Ja. Dus ik blijf maar altijd zaden blijven zeggen. Maar er stond een jukebox. En nee. op zaterdagavond dan had je daar met vriendjes afgesproken. Want daar bleef je wel komen natuurlijk. Want dat was de periode dat de hormonen door het lijf gierden, He? zo 16, 17 jaar. En dan uh, degene die, de eerste die binnenkwam, die gooide een kwartje in die jukebox.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 The sweeter the peach, I'll give you the whole magilla in a one-word speech. Reach, make like the world's you're pudding, but like the brandy. Even the mildest kiss is a dan-dan-dandy.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 Neem niet kwaalelijk, strandtent 9. Strandtent de 9. haven van Zandvoort. Ja, kleine correctie. Het is de dus, ja, maar anders krijg zo nee, Robben, daar ja. heb ik ja. niet op gerekend. Dus nee, ja, dat, dat was uh, meneer Rijmers die er even ja, aanvult. Het is inderdaad zin. strandtent 9, de ja. haven van Zandvoort. Ja. Daar kan uh, iedereen langskomen de hele dag door. We zijn hier tot uh, uh, 9 uur uh, vanavond. Uh, na jou komt uh, uh, Zandvoort luncht.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 I got Basie watching over me, me Till I'm with you again Ook niet dat ik wat veel heb gezegd over timing, maar uh, dit is wel, uh, ja. wel briljant gespeeld en, en gezongen vooral. Ja. En het is niet zo bekend en, en dat vind ik dan ook wel weer raar eigenlijk. Hè. De, de, ja, ik van liefhebbers, kom op man. Zorg dat je dit in je kast krijgt. Hier kun je hebt natuurlijk wel een hele mooie begeleidingsband, hè? natuurlijk. De, ja, kan nou, basie. Och, het is ja. toch niet echt een modaal beentje? <laughs> nee. Maar de, de, we blijven er wel een beetje bij bij, die, uh, bij, die, uh, bij die basie. Maar,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 Van Norman Grant, de jazz at the Philharmonic. En hoe vaak waren die in nachtconcerten? Nou, in mijn herinnering waren die er heel veel. Maar, maar, maar... eens per maand of zo? Of... Ja, misschien één keer, keer in de twee, drie maanden. Of één ja. keer in de drie maanden of zo. Ja, ja. Dat durf ik niet meer te zeggen. Ja. Want ze hadden eerst eerste concert in de in Scheveningen. En daarna reden ze door naar Amsterdam. En dan om twaalf uur in het concertgebouw. Dan was het Concertgebouworkest was weg.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 Maar het heet Hop Nail Boogie.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 Nee. Maar je hebt wel een brede belangstelling. Ja, ja oh, absoluut. Ja, nee, die, die, die, nee, maar die muzikale belangstelling die, uh, die, uh, die gaat van... Uh, van uh... Catharine Valente naar uh, via Biscayen van James Lars naar de jazzmuziek, hoor. Ja, ja, ik, ik, ja, ja, ja. Nee, kijk, weet je wat het is? Ik, ik heb wel al... Valente heeft ook nog uh, gezongen ja, bij bij Count Basie. Count Basie. ja, die heeft prachtige CD ja. gemaakt ja. met met, uh, met Count Basie. Ja, ja. Dat, dat, dat moet je even naar zoeken, maar dan kun je prachtige dingen vinden. Ja, ja nou ja.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 Ja. Kort praten of lang? <lacht> nee, de, de, de korte versie. De korte versie. Uh, Quincy Jones hebben we gehad. Uh, een andere uh, de geweldige big band leider in Frankrijk. was is natuurlijk Michel Le Grand. Ja. Uh, de, horen we hier de, eigenlijk niet veel van. De voorkomen nou, onterecht. We horen er uh, uh, indirect niet veel. We horen nou, natuurlijk veel, maar we weten niet dat het van hem is. Nee, dat klopt. Aan de andere kant heeft hij één of twee formidabele platen gemaakt... met Laura Fiji. Ja. Michelle Grant. Ja, ja. En ja, dat had ik niet van tevoren bedacht. Dat schiet nou opeens in het hoofd. Maar, oké. En hij heeft een opname gemaakt in Amerika, in New York. Met een bezetting waar iedereen zijn vingers bij aflikte. Maas Davis, Ben Webster, John Coltrane, Bill Evans, Hank Jones... Donald Byrd, Art Farmer, noem maar op allemaal. En dan horen we nu Night in Tunesië.